1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Ivoorkust heeft de gekozen president Watara op televisie het volk toegesproken. Hij zei dat zittend president Bakbo verantwoordelijk is... voor de humanitaire crisis waarin het land verkeerd. Bakbo verloor de verkiezingen van Watara, maar weigert af te treden. Troepen van Watara houden de residentie van Bakbo in de stad Abidjan al dagen omsingeld. Vanaf morgen zal dat conflict zich gaan oplossen, hoopt Watara. Hij heeft zijn troepen opgeroepen om geen geweld te gebruiken tegen burgers of te plunderen. En hij sprak de hoop uit dat hij samen met de inwoners Ivoorkust opnieuw kan opbouwen. In Libië worden opnieuw een aantal buitenlandse journalisten vermist. Drie dagen geleden zouden troepen van kolonel Gaddafi in het oosten van het land... twee Amerikaanse verslaggevers, een Spaanse fotograaf en een Zuid-Afrikaanse fotograaf gevangen hebben genomen. Hoe ze aan toe zijn is onduidelijk...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 De problemen zijn een blamage voor de Nigeriaanse regering... die voor het eerst in 12 jaar geloofwaardige en geweldloze verkiezingen wilde organiseren. Het weer, helder, het is een graad of 4. Overdag zonnig, maximaal van 11 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. En daar zijn wij dan weer met een vol uur... en ik hoop ook met verhalen over grenzen, grenzen overschrijden... dus de landsgrenzen, naar andere landen toe gaan... om daar uh, bijzondere ervaring op te doen. Daar, ja, en, en, ja, dat is natuurlijk een beetje een hele algemene vraag... maar misschien is het wel mooi als ze toespitsen op uh, bijvoorbeeld het Midden-Oosten... waar de gast vanavond, Abdelkader Benali, zoveel heeft rondgereisd... Dus dat is één mogelijkheid, maar ook hè, die grensoverschrijdende ervaring van het lichaam... dat geteisterd wordt in een marathon en dan kom je ergens in een gebied... waar je nog wel nog veel meer energie blijkt te hebben... en iets mee te kunnen maken wat, uh, wat je verder voert dan je dacht. En dat was zelfs een metafoor voor het, voor het schrijven, zou je kunnen zeggen. Nou, daar, op dat gebied liggen natuurlijk ook talloze ervaringen. Um, en nou ja, dan moeten we maar zien waar we uitkomen. Het grappige is dat Abdelkader is alweer weg natuurlijk. En die had het gevoel van: ja, als je naar het programma luistert. want dat doen onze gasten natuurlijk zelf ook wel eens. dan is dat net een soort heel kristalhelder, rustig voortkabbelend beekje. En als je er dan in zit, <laughs> dan denk je drie kwartier zo lang. dan is het gewoon een soort waterval. Hè? Je stapt erin, je wordt meegesleept. en dan ben je, ben je ook weer weg. Ja, en ook dat is natuurlijk weer uh, een ervaring. En misschien komen er nog wel veel meer uh, onderwerpen bij. Uh, ik krijg een lange mail van Roelie Kuipers... maar die moet ik toch misschien eerst even zelf uh, lezen. U kent de telefoonnummer 0800 1121. En dan begin ik met uh, Louis. Dag Louis. Ja, joh. Hallo. Ik, ik word 9 mei word 82 jaar Zo, toeval... Goed net met de radio Berger ging over de oorlog. Ik was 9 mei werd ik 11 jaar en 10 mei zaten wij Waalhaven zaten we in de kelder met een stuk tijd, maar zevenzijling. Nou ja, dat is ook oh nee, we hebben het ook uitgebreid over de oorlog gehad. Ja. Die heb je ja. dus wel op dat moment wat gebeurd. Her, herinner je dat allemaal nog? Ja, heel helder, heel helder. Ja. Want ik was, eh, woonde vlak bij Waalhaven en woonde buiten en. Nou ja, groot, hele grote tuin hadden we, vier hadden we daar toen ze vieren. Mijn vader was technisch hoofdstand tot namiddag de te Rotterdam. Ja. En zo hadden we de moffen in de tuin en zo de mariniers. Maar dat is omdat onder toeval. Wat... Nee, dat is niet zijdelings, want uh, Abdelkader die vertelde over wat hij meemaakte in, uh, in ja, ja. Be Beirut. Beleg, een belegerde stad. Ja, ja, en dat, dat, dat, dat, dat, dat hij ongelooflijk bang was, maar ook gelukkig was. Ja. ja. Kan, kan je daar ja. iets bij voor voorstellen? Ja, daar kijk ik me zeker bij voor. Want ik had een zusje van uh, 9 jaar jonger. En die zat met de handjes te kampen. bom, bom, over. In die kelder. En dan waren we heel blij allemaal. Ja. He. Dus dat, uh, maar goed, waarom ik zeg zijdelings? Ja. Wat ik eigenlijk wilde vertellen. Ja. Ben ik ben 82 jaar. En in die, uh, ik heb dus een trauma opgelopen. Was een zwaar was zwaarmaagpatiënt enzovoort. Maar ik ga maandag. Ga ik met twee zoons en een kleinkind. Ga ik naar Pink Floyd. ...over de wal, en die gaat ook over de oorlog. Want ja. Hij heeft 30 jaar eh, jubileum, vind ik wat, van, van, van uh, de wal. Ja. En wij zijn, toen we 25 jaar getrouwd waren, zijn we in Londen... ...in een koord geweest, we met de kinderen en aanhangen hebben we dat gevierd... ...ons 25 jaar huwelijk. Mijn vrouw is inmiddels overleden. En nu ga ik, 30 jaar later, net als hem, vier ik dat dan eigenlijk ons 55 jaar huwelijk... Tussen haakjes vieren dan, herinneren, emoties zijn er aan verbonden. Eh, eh, want hij viert zijn, en wat je was, ik weet niet of je dat weet, dat was een spitvijer, uh, zijn vader was spitvijerpiloot ja. in, in de oorlog. En ik had hem 14 of 10 dagen vrijgekregen om te trouwen met zijn meisje. En toen is Watters verwekt en die, daar gaat die hele film over over die oorlog, hmm. uh, Dat is de film over uit te, te weiden. En die gaat nu over zijn concert gaat nu over de oorlog in het Midden-Oosten. Oké. Okay. Want hij is altijd tegen die oorlogen geweest. Hij is ook uh, met Margaret Thatcher heeft hij een bepaalde song heeft hij Wat heb je gedaan in, uh, in yeah. uh, hoe heet dat, het eiland in bij Engeland weet je wel? De, de Falklands. De Valklans. Ja. dat was een van in dat concert, hoor je de raket, raket inslaan. En in zijn eerste concert hoorde je zijn vader in de grotten klappen. Dan zie je ook een vliegtuig door. Hm. Hè, dus een namaakvliegtuig, dat klapt door de muur heen. En ik had toen, ik ben, ben, uh, wij waren heel erg klassieke lief, uh, klassieke muziekliefhebbers. En dat dit zo'n totaal concert is. Ben ik overgestapt om ja dat trauma wat ik opgelopen, ik vat alles op, maar goed, dat is zijdelings. Ja. Uh, heb ik uh, dat beleefd. Dus ik ja, diverse grenzen ben ik. En nu met mijn 82, ik geloof niet dat er veel 82-jarigen <laughs> in dat concept zitten. Heb je, als je, als je, als je steeds, als je die leeftijd bereikt, heb je dan ook het gevoel dat je een soort grens over bent gegaan? Ja, ben ik, ben ik zeker. Ja, want ik ben heel erg gelukkig. Ondanks dat mijn vrouw overleden is, is op een goede manier overleden. Maar goed. Ja. Maar waar zit jouw uh, geluk dan in? Waarom ben je gelukkig? Uh, ja, dat ik uh, uh, zo in mijn eentje leven kan. En dat ik nog mezelf met alles red. Ik heb al wel wat mankementen. Maar ik kan steeds nog mijn, uh, zelfredzaam ben ik. Ja, dat Weet is... Weet je wel? En uh, ja, en ja... ja dat het, is dat heerlijk. Is volk, ja. Wat ik allemaal meegemaakt heb, ervaringen. Op levenservaring opgedaan en zo. Uh, en dat je, nou ja... Uh, ook, dus ook een grens overschrijden. Van plotseling van klassieke muziek. Want ja. ik had ook... Een muur omheen gebouwd. Net als Roger Waters. Omdat hij zijn vader nooit gezien heeft. En zijn moeder, die had dan al zijn liefde op hem. die hij voor die man had. Dat hij op hem geprojecteerd. Daarom zat hij zo in het Nou, daar gaat het hele concert over. En, en die, die wol, die moet dan neergehaald worden? Die, wordt in, die stort over het publiek heen. Ik ben ook in Londen, we zijn ook in Londen geweest. Eh, in Berlijn. Mm -hmm. op de muur, toen de muur gevallen is. En dan had hij een muur van 600 meter gebouwd. En die viel dan. Toen waren ze nog bij elkaar, die viel over het publiek heen. Ja, ja. Dat, is pas, dat is pas grensoverschrijdend, natuurlijk. Dat, zijn, dus ja, dat bedoel ik eigenlijk, dat zijn diverse grensoverschrijdende. Ja, dat kun je, want het is op meerdere niveaus wat mooi. En ja. uh, nog één ding, wanneer, is dat, wanneer ga je dan met je. met je Maandagavond. Zo Maandag, aanstaande maandag. maandag. En waar? In Londen? Uh, nee, hier in. In, in uh, Nederland. In, hoe heet dat nou bij Arnhem? Gelderdoom. Gelderdoom, okay. ja. Dat en is... Er staan wel, ik weet niet hoeveel wagens met materiaal. Mijn oudste zoon heeft gebeld, iets wezen kijken. Zegt, nou, paat, het is weer ontzettend veel materiaal. staat. Er staat en... een heel nieuw concert met heel veel nieuwe effecten. He. En, heet het, ja. en heet het wel nog steeds De Wall? Of, geef ik je ja, eens... het heet nog steeds N heet ja, De Wall. Het is 30 jaar bij jubileum van Wappers. We okay. zijn wel uit elkaar, maar hij heeft dat opgezet. Heel goed. Louis, wat een nou... mooi, mooi verhaal. Dank je wel in ieder geval. Ja, oké. Okay. En uh, Goedenacht. Heel veel plezier aan z'n maandag. Ja, dankjewel. Die oude ja. Pink ja. floyd dag. Um, overigens was er, nu we het toch over muziek hebben... een Twitterberichtje van Danny Verbaan. Die vroeg, weet iemand hoe die Libische zangeres heet... die net was te horen bij KZN en Radio 1? Nou, dat weten wij natuurlijk wel. Um, alleen kan ik het niet uitspreken. Rima is haar voornaam. Uh, iets als Sheik, denk ik, dat je het moet zeggen. Maar dan, dan, dan sla ik wel een paar klankjes over... Dus uh, als u het wilt weten, moet u maar even naar Casaluna uh, e-mailen bijvoorbeeld. Of twitteren, want dan sturen, uh, of op de site kijken. Dat is nog veel beter. Kazaluna.ncv.nl. Want dat doen we altijd heel zorgvuldig, al die, die nazorg. Dan kun je het allemaal vinden. Uh, Rima Scheik. En die speelde dus samen met Tony Overwater. En volgens mij was dat een project dat heet uh, Orientexpress. Uh, Daar deden ook nog een aantal andere Nederlandse muzici aan mee. Misschien is het zo leuk als Tony luistert om daar iets over te vertellen, over die ontmoeting tussen Oost en West. Want dat was een heel bijzonder project, kan ik me herinneren. Op de bas een makam spelen bijvoorbeeld. Goed, dat is ook nog een onderwerp. En verder hebben we het dus nog steeds over ontmoetingen... met bijvoorbeeld juist andere culturen aan gene zijde van de grens. Maar dat kan ook voor je eigen lichaam zijn... dat op een gegeven moment in een, uh, iets meemaakt waarvan je zegt... ja, dat, hoe, hoe kom je daar nou? 0800-1121. Annemie, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. Ik moest heel uitdenken aan een week... Naar aanleiding van het gesprek met uw gast... Abdelkader. Abdelkader. Ja. Ik moest heel uitdenken aan een... dat sluit er ook wel bij aan. Ook omdat hij inging op dat Goldstone het een en ander had teruggetrokken van zijn verslag. Ja. En toen dacht ik, ja, als Goldstone alles zou hebben geweten... Zou hij dat waarschijnlijk niet gedaan hebben. Want ik denk ook niet dat... Alles naar buiten komt. Nee, ik klopt. was uh, twinti, bijna twintig jaar geleden, volgend jaar februari is het twintig jaar geleden. Ik was in eind februari 1992 met een delegatie van mensen, voornamelijk afkomstig uit de vredesbeweging of uit een kringen van artsen die zich bezig hadden gehouden met de gevolgen van het embargo voor uh, de kinderen in Irak. Uh, dus ik was bij de groep van... Ongeveer twaalf mensen, waarvan ik de helft had zelf had samengesteld, ging ik op reis naar Bagdad En wij reisden via Amman. En dan moet je dus met, met wat een auto, autootjes eh, dwars door de woestijn en met allemaal roadblocks. Dat vond ik nog, en dat was de eerste keer dat ik het Midden-Oosten was. En ik was daar als afgevaardigde van een werkgroep. Uh, binnen de Nederlandse vrouwenvredesbeweging en daar zaten ook uh, Turkse Koerdische vrouwen in. En die hadden mij zeer op de hart gedrukt. Ga er alsjeblieft naartoe. Wij kunnen niet. En wilde willen dus het graag horen hoe het met uh, de Koerden in, uh, in uh, Irak is. En dus ik heb geld bijeengeschaft, uh, subsidie gekregen. En er was nogal wat weerzin uh, binnen de Nederlandse vredesbeweging om na die oorlog. Naar Irak te gaan, want dan zou je helemaal voor de propaganda van Saddam Hussein gebruikt worden. Maar ja, ik dacht, ja, wacht even, we zijn als vredesbeweging zijn we ook naar Moskou gegaan, dus waarom zou, zou het dit niet kunnen? Je blijft een mens en je blijft nieuwsgierig. En nou ja, we zien wel, hè, ik, ik, uh, we kunnen ons, ons mondje open doen en wij kunnen meer dan uh, wellicht uh, de mensen in Baghdad zelf. En. Not. Ik had aanbevelingsbrieven van de voormalige ambassadeur, maar die had hier inmiddels asiel gekregen. Dus we konden al die roadblocks pakkelijk passeren. En toen kwam we in Bagdad en het ja, bleek al heel erg snel dat onze bewegingsvrijheid zeer beperkt was. En maar, ik, we hadden allemaal stukjes informatie bij ons. En uh, een van de uh, uh, op, die was echt op onderzoek gebaseerd. Dat waren de gegevens uh, van een groot internationaal samengesteld team... ...van alleen artsen, arts-epidemiologen. En die hadden uh, dat middel van embargo al eerder uh, onderzocht. Hadden ook de statistische gegevens die UNICEF gebruikt... ...van hoe de gezondheidssituatie in Irak was voor deze oorlog. En die hadden dus ook al... Ja, door het hele land kunnen reizen en overal, ja, de gewichten, he, dus die controle is uitgeoefend. En ik had zelf een heel klein paginaatje, een eh, a 4tje informatie bij me, over dat er een nieuw soort munitie gebruikt zou worden, die heel gevaarlijk zou zijn. Dat was ook af, wat, dat had ik gekregen van een, een, een, een arts-epidemioloog van Harvard Medical Center, Erik Hoskins. Okay. En... In Barta aangekomen, nou ja, de enige mensen die, die door uh, Irak zich konden bewegen waren twee uh, jonge mannen die in een sollicitatieprocedure zaten uh, als waterdeskundigen, uh, sanitation. En die, uh, die mochten door heel uh, Irak reizen. Die kwamen overal bij uh, uh, waterleidingen, rioleringen en die kwamen dus met verhalen terug. Maar ja, wij waren minder of meer gedwongen. ...om in Bachter te blijven en we zochten eigenlijk alleen maar ziekenhuizen. En het was verschrikkelijk om, om, ja, om dat allemaal waar te nemen. Je kon niks doen. Hè. We waren geen artsen, dus we konden helemaal niks doen. Alleen maar naar wanhopige moeders met stervende kinderen kijken. En eh, artsen die, ja, die eigenlijk alleen maar eh, ja, noodverbanden konden leggen. Maar wij ontmoeten eh, een pater... Het was een Belgische pater, Pater Vincent. Die was uh, gelieerd, hij had een een, was een katholieke priester en die was gelieerd aan een klein katholiek ziekenhuisje. En uh, uh, daar ging ook heel veel van de hulpgoederen naartoe die wij meegenomen hadden. En deze pater die heeft op mij zo'n diepe indruk gemaakt. Hij was, ja het is een Vlaming en ik ben een Limburger, nou en dan heb je al makkelijk contact. En hij vertelde mij wat hij allemaal meemaakte in zijn kerk. Eh, die kerk werd genoemd de kerk van de vreemden. Die zei, ja normaal heb, hadden we hier op zondag zeven, acht diensten achter elkaar. En nu komt er een hond. En alle, alle buitenlanders zijn weg. Maar hij vertelde wat hij nu meemaakte. Er kwamen allemaal mensen naar, dat, naar zijn uh, was een klein seminarie toe om gewoon eten te Eten te halen, want ja. de, de, de voorzieningen die zijn zo minimaal. En, en als een, een moeder die geen borstvoeding meer heeft, als zij eh, kunstmatige babyvoeding moet kopen, dan kan ze de rest van, van het gezin niet voeden. Dus wat wij doen is, veel mogelijk samen met al, alle religies van de wereld kun je in, in, in Irak treffen. Dus er was een intensieve samenwerking tussen alle kerken eh, en religies, eh, inheden die ja, hutje met je bij elkaar deden om te zorgen dat er dat in ieder geval in de gezinnen met baby's aanvullende eh, voeding kwam. En hij hielp ons ook te begrijpen hoe zo'n voedselpakket samengesteld was. Maar wij wilden meer van deze man weten en moesten ons dus een beetje ontdoen van onze eh, bewakers, hè, van het ministerie van Informatie. Dus op een ochtend zijn we heel vroeg het Palestina Hotel uitgeslopen... Uh, op weg en, die, en zijn kerk, uh, de Gabriel Kerk, die was vlakbij, dus we konden daar heel makkelijk naartoe. En wij wilden gewoon een interview met hem maken. En ik was de oudste van de, die delegatie, dus ik was een beetje uitgekozen om met hem het gesprek aan te gaan. En wat die man mij vertelde was, ik vond dat zo bijzonder. Ik had in aanloop daarvan... Daarop hadden we eerst een dienst. Uh, wat, wat, zei, vond je, wat, wat vond je zo bijzonder aan hem? Nou, het, hmm. het, het, het, hij vertelt, hij zei, ik heb er altijd van gedroomd om als missiepater naar de Eskimo's te gaan. <laughs> maar die, nou, die orde die oorde daar in België, die heeft mij hier neergezet. Hij <laughs> zei, het is zo moeilijk hier. Het is zo verschrikkelijk moeilijk. Maar zei, ik ben blij dat ik hier ben. Ja. En hij vertelde, en ik had, in de kerk had ik een, een schildering gezien. En toen dacht ik, wat doet hij hier? Dus ik had hem daar vragen over gesteld. Het was een schildering die mij heel erg deed denken aan wat ik in Limburgse kerken ja. uh, tegenkwam. En ik had ook al waargenomen dat de manier waarop hij de dienst... Uh, die katholieke mis opvoeden, ja, dat, dat was he, wat wij vijftig jaar eerder in, in, in, in Nederland deden, maar waar we al lang voorbij waren. Dat was nog heel erg traditioneel. En toen vertelde hij, en dat vond ik echt, ik kreeg er traag in mijn ogen, dat hij aan de mensen in Baghdad vertelde wat hij en zijn familie in Vlaanderen tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog hadden meegemaakt. En hij vertelde verhalen over hoe hun oorlog geweest was... aan de mensen in Baghdad. En op die manier zei, Di zijn wij broers en zussen van elkaar. Want wij maken hetzelfde mee. En voor mij was die reis... Ik, ik, was, ik ging naar een land met alleen maar verhalen over ja, een land met een vreselijke dictatuur. en weet ik veel wat allemaal, wat we allemaal te horen kregen. waarom daar zo uh, hard moest worden ingegrepen. Maar ik zag de gevolgen daarvan. En ik moest mijn hele beeld in mijn hoofd bijstellen. Daar had ik ontzettend moeilijk mee. En maar, wat hij mij vertelde. Dat vond ik zo... Hij wist precies in wat voor land hij was. Hij wist precies van alles, hij wist alles van de dictatuur. Maar tegelijkertijd bracht hij mij in contact met een, met een, een non van de, van de orde van de moeder Teresa. En die, die non, die, die sprak uh, uh, haar talen ontzettend goed. En die vertelde mij wat, wat zij had ervaren in het land hmm. Reizende naar het noorden... Uh, wat daar gebeurde door uh, de terreur, die ook aangericht werd door de zoons van Saddam uh, Hussein, sprak heel vrij uit. En daar was ik al heel verbaasd over, want dat deden onze gastvrouwen nauwelijks. Die, die waren een soort papegaaien die allemaal hetzelfde verhaaltje hadden. Ben je er toen, Annemie, ook achter gekomen wat er dan met die Koerden in het noorden van Irak uh, is gebeurd? Want dat was een deel van je opdracht, vrouw in ons gezelschap was een Belgische vrouw, die was met een Koerd getrouwd. En die mocht wel ja. uh, naar Kierkoek uh, op zoek gaan. Toen al, wij hadden zelf al, omdat de Koerdische vrouwen in mijn werkgroep zaten... ...wij hadden al videobanden bekeken van Galapja. Die, die waren in het bezit van dat waren linkse vrouwen in, in Nederland levend als politiek vluchteling. Die, die waren uit Turkije. Ja. Maar die hadden deze videobanden en die, gaf, die hadden wij met een groep in de Vredesbeweging... In de vrouw Vredeswegen bekeken. Dus dat, dat was voor mij de motivatie. Ja, Een van de motiverende dingen, de inzicht. Want wij kwamen erachter dat er, ja, behalve kernwapens waar we allemaal zo tegen moesten zijn. Dat er dingen waren die gewoon gebruikt werden. Dat het een land was waar wij gesteund hadden. Annemie, ja, was het, het, uh, als ik een klein beetje uh, mag beperken ook. Ja. Uh, heeft dat bezoek jou uh, ingrijpend en blijvend veranderd? Zou je nou, kunnen ik zeggen? ben daarna alleen maar Ik, ik ontmoette in, in die hotels waar wij waren, ontmoeten wij artsen. En er was een Duitse arts die liet mij foto's zien. Die zei: die, ik heb jarenlang in het Midden-Oosten gewerkt. Hij liet mijn foto's zien die hij in de ziekenhuis in de Noorder gemaakt had, maar hij was ook in het Zuiden geweest. En hij zei: Er is hier iets aan de hand en ik kan er geen vinger achter krijgen. En ik had één a bij me van, gekregen van die Amerikaanse arts. En die zei: Er is hier voor het eerst oorlog gevoerd met een speciaal soort munitie van verouderd uranium. En dat moet sporen nalaten. En de, de, die Duitse arts liet ons foto's zien. Die zei: Kijk, dit, dat, dit, dit is honger. Dit is uh, een, een, een, een speciale explosie waarbij alle zuurstof weggezogen wordt. Waardoor de, de, de lichamen in elkaar uh, klappen, dan breekt alles. Maar dit, dit is iets wat, waar ik echt niet de, de vinger achter kan En het is geen honger Het was echt een gruwelijke foto. Met een, met een kind met prachtig gezicht. Heel mooi kindje, met een enorme grote dikke buik. En wat was dat dan? Nou, dat is het dus niet. Hij nee. zei, het lijkt, het lijkt een levig Maar dat kan niet bij een kind van 4, 5 jaar. En toen heb ik hem gezegd, luister, ik heb informatie over een bepaald soort munitie die gebruikt is. Dus. En dan, dan, dan komt uranium verbrand bij die inslag. En iedereen die dat inademt, die kan daardoor... Uh, ernstig ziek worden. En toen ben ik op onderzoek gegaan. Toen bleek dat er in Amsterdam een heel groot documentatiecentrum was. Uh, ook van een internationale organisatie. En daar lag, daar lag gewoon door niemand gebruikt een heleboel informatie over dit type van ja. oorlogsvoering. En daar kan het je arts gaan opzoeken. Vorig jaar is er voor het eerst. Ik ga je toch een beetje uh, uh, nu ja, onderbreken, maar, want, want, het, want het, kan je namelijk niet helemaal het hele verhaal laten vertellen, omdat er toch te veel ook andere kanten op laat staan. Het, ja, het maar, won de, de, de, mijn beeld van wat een gerechtvaardigde oorlog zou kunnen zijn, ja. is totaal veranderd. Okay. En je, is wel ja. een van de landen die deze vorm van oorlogsvoering. Okay. Als eerste in praktijk gebracht heeft. Goed, en dat kan je alleen maar zeggen omdat jij ook werkelijk daadwerkelijk ja, daar mee bent mee gaan bezig. kijken. Ja, precies, Al dat mijn begrijp ik. de Amerikaanse militairen zijn er ja. nog steeds mee bezig. Zij zijn ook slachtoffer geworden. Ja. Zij sturen wetenschappers naar Irak, naar Libanon, naar Gaza-strook, om daar metingen te verrichten. En ze komen ja. allemaal terug met bewijzen van de vorm van oorlogsvoering die valt volgens. De alle militaire instructies onder NDC oorlogsvoering. Oh, okay. Biologisch chemisch. Ze mm. weten dus dat ze is... burgers ja. altijd zullen raken. Nu moet ik je echt gaan onderbreken. Uh, want je hebt uh, ruim de tijd gekregen om je verhaal te kunnen zeggen. We hebben naar je geluisterd en het, het, het, het, uh, wat je wilde vertellen is niet veel duidelijk. Volgens mij ga je... Annemie, ga... nee, ik, ik ga je nu onderbreken. Ik dank je wel voor het vertellen van het verhaal. Dank je wel. Dag ja op een gegeven moment is er een eind aan een, aan een verhaal. Hey, hey, hey, hey, hey, Soul sister um, van Train. Um, hoe laat is het eigenlijk? Ja, we leven twee minuten voor half twee op Radio 1. Dit is uh, Kazeluna van de NCRV. Ik krijg nog een um, lange mail van Roelie... die ook, naar eigen zeggen, grenzen heeft overschreden... zowel in het positieve als het negatieve. En dat het nu heel erg goed met haar gaat, durft ze er wel over te vertellen. De eerste grens die ik over ben gegaan... is de keuze om bij mijn man weg te gaan na een huwelijk van ruim 20 jaar... De tweede grens is in datzelfde jaar een relatie te krijgen... met een 16 jaar jongere man, ik was toen 45... die crimineel en drugsverslaafd was. In het begin van de relatie wist ik dat allemaal niet... maar in de loop van de tijd werd hij tijdens het winkelen opgepakt... door de politie, kwam weer vrij. We hadden vaak mensen over de vloer en dat was altijd heel gezellig. En op een van die avonden heb ik mijn grens overschreden... en heb daar een pilletje geslikt. Terwijl ik altijd had geroepen hoe slecht dat voor een mens was. Dat was het begin... Het eindigde met het verslaafd zijn aan heroïne en cocaïne. Nou, Er is te veel gebeurd om daar allemaal op in te gaan. Maar ze wil het grensoverschrijdende ervan wel benoemen. Het is een hele strijd geweest. Ik was niet verslaafd, um, dacht en zei ik. Maar uiteindelijk werd ik zo ziek dat ik opgenomen moest worden in het ziekenhuis. Daar had ik de keuze. Zo doorgaan en dan maar zien hoe en wanneer het op zou houden. Of kiezen voor afkikken en een, nog een leefbaar leven te hebben. Ik moet hier eerlijk bekennen, en dit weet echt nog niemand dat ik erg, heel erg heb getwijfeld op dat moment. Ik had immers zoveel vrienden en die zou ik dan kwijtraken. Die drugs was zo lekker. Ik heb uiteindelijk toch gekozen voor het leven. ben afgekikt, heb de relatie verbroken en ben zelfs verhuisd. Dit alles is nu ruim anderhalf jaar geleden. De drugs zijn totaal uit mijn leven. Ik heb nog een paar goede vrienden. Ik leef nu zo gezond als ik kan. Ik heb andere mensen om me heen die niets weten van mijn verleden. Ik ben inmiddels de trotsste oma geworden van een pracht van een kleinzoon. Dus volgens mij kan ik wel zeggen dat ik op diverse manieren grensoverschrijdend ben geweest. Ik kan natuurlijk niet zeggen of dit mijn laatste overschrijding is geweest. Ik hoop het niet, eh, Roelie. Daarvoor ben ik ook veel te nieuwsgierig. Maar mocht er weer een overschrijding komen, dan zal het zeker een positieve zijn. Fijne uitzending verder. Ik geniet er iedere nacht weer van. Dank jullie wel. Goeienacht, Roelie. Dat is een, uh, een mooi, echt ook een heel mooi verhaal. Daar gaat het natuurlijk ook over. Het gaat zeker niet alleen over... Uh... Nou ja, misschien heb ik het wel veel te ingewikkeld gemaakt. Door te zeggen dat het overal over kan gaan. Ja, dat moet je dan, hè? Dan moet je het herstellen of uh, eenvoudiger maken. Ik, wat, ik, wat ik heel mooi vind, zijn toch die ontmoetingen tussen Oost en West. Daar moeten toch veel meer mensen ervaringen mee hebben. Aan de andere kant van die grens. Aan die andere kant van die zee die Abdelkader Banali zo prachtig heeft beschreven. Dat je ook eigenlijk... Uh, echt moet gaan praten of proberen te praten... met mensen uit een andere cultuur. En dan ontdek je van alles. Dat bleek ook uit het verhaal van Annemie... die daar zelfs op een hele concrete manier ontdekte... dat er als het gaat om oorlogsvoering... allerlei middelen worden gebruikt. En ze kon nog net zeggen dat het ook door Israël gebeurt. En dat het een, uh, zeg maar een, een mensvriendelijke manier van oorlog voeren bestaat er niet. Ehm... Um... Dus dat is een focuspunt. Dat kan natuurlijk ook nog steeds zo blijven. En ik dacht ook, misschien is het interessant om dat wat open te maken... en te kijken of je in een algemenere zin kunt praten... over grensoverschrijdende ervaringen. En Abdelkader had het als marathonloper. Heeft hij dat gehad? Of heeft hij dat als je dat doet? Ik heb het zelf ooit geweten, meegemaakt... in die korte periode dat ik eh, professioneel danste. Dat was bij die groep waar ik bij zat toevallig. Dat was in Frankrijk waren er een paar oefeningen die waren zwaar. Maar er waren ook oefeningen die waren nog netjes ietsje zwaarder. En die, en die konden we eigenlijk niet. Want dat deed gewoon zeer en dat deed je niet. En als je repeteerde dacht je gewoon nee, dat doe je niet. Maar er was dus altijd het moment in de voorstelling... dat je wist dat die draan zaten te komen. En waar je het ook vandaan haalde, dat vind ik het wonderlijke van dat lichaam. Dat weten ze dus toch iets meer dan je hoofd. Op sommige momenten. Um, dat je het gewoon deed. En dat je echt het fysieke, bijna het fysieke besef had... ik ga nu een grens over. En dat was altijd zo opwindend om dat te doen. En ik weet zeker dat ik daar in de rest van mijn leven... heel erg veel aan heb, aan die ervaring. Um, afgezien van de blijdschap dat je er dan weer aan voorbij was natuurlijk. Maar goed. Wat ik ook een heel erg mooie tekst vind in het boek van Abdelkader... die zojuist de gast is geweest. Omdat het dat misschien ook allemaal wel... Uh, in een heel kort bestek, alles aanpakt van wat er dan kan gebeuren. Hij zat dus in Beirut en toen brak de oorlog uit. Israël belegerde uh, die stad in Libanon. En hij heeft hier een tekstje gemaakt. Ik ga, ik ga er ook een fragment uit voorlezen, omdat u dan een, een beetje, misschien ook het gevoel krijgt wat ik bedoel. Um, woordenkransen uit belegerd Beirut. Alles veranderlijk. Mijn maag veranderlijk. Mijn eeuwigheid veranderlijk. Veranderlijk mijn laatste aanwinst op de blog. Veranderlijk dat ik zo alleen de straat op ga. Gehuld in de zonsondergang van de middag. Veranderlijk dat ik deze woorden opschrijf terwijl de doden geteld worden. Veranderlijk het weer, maar niet de feiten. Veranderlijk de kamer die, hoe kleiner hij is, veiliger wordt. Veranderlijk de jongen die in Asterix en Obelix zijn sterke vesten vindt. Veranderlijk de tekstberichten die me aanraden het rustig aan te doen. Veranderlijk mijn gedachten aan de stilte rond John Donne. Veranderlijk de dubbele prijzen in de internetruimtes van Hamra Street. Veranderlijk de volgende vijf minuten waar boem, boem, boem... ik pak de draad weer op. Veranderlijk dat tijd en ruimte afhankelijk zijn... van wat je te verliezen hebt. En de bovenbazen voor jou op het spel zetten. Veranderlijk de vierde nacht onder de dekens onder de sterren van F-16... Veranderlijk nooit hun geluid, de scheermessen die ze veranderlijk vervoeren. De boem die ze maken in het hoofd, veranderlijk de kamer die ik witverf. Veranderlijk de troost van een late documentaire op Arte over Malevich, zijn vlakken en kleuren. Veranderlijk alleen zo veranderlijk dat hij zo, dat hij zo kort duurt. Veranderlijk e-mails die pingpong in mijn hoofd doen. Veranderlijk keer op keer de kop koffie die ik deze ochtend heb gemaakt... Niet veranderlijk het verlangen naar de avond. Waar rode wijn en glas op me wachten. En dat gaat dan eigenlijk nog zo door. Dat vind ik echt een prachtige tekst. een van de voorbeelden die ik mooi vind in het boek. Dat uh, Abdelkader uh, nu uitbrengt. Nu uit is gebracht. Hij was er zelfs voor even bij uh, De Wereld Draait Door. Maar dan ging het niet over dat boek. Nee, hij liet zich nog wel even beledigen door Halina Rijn. Maar daar trok hij zich niks van aan. Dick Vermaas, goedenacht. Goedenavond. Ja, hallo. Je, hallo. je ruist? Uh, ja, ik, ik doe niet seks hoor, dus. Nee, dat weet ik. Waar zit je? Ik zit in de auto. Ja, dat scheelt misschien. Ja. En wij ja, kunnen er ja, niks aan ik... doen. Als, als, het, als het te erg wordt, dan zal ik toch moeten zeggen dat we het moeten onderbreken. Maar ja, um, okay. Ik kan je nog wel verstaan. Dus wat is jouw verhaal? Nou, ik heb eigenlijk iets meer te zoeken in Nederland. Nee. Ah. Jaren terug, een jaar of vier geleden. En toen heb ik eerst mijn ontvoerde kinderen in Amerika bezocht. Oh. En dat was uh, uh, een beetje te duur en moeilijk voor me. Maar ik had er ook een contact gelegd in Colombia, in Cartagena. Ik zou haar Engels leren en zij zou mijn Spaans uh, bij gaan nog ja. Een vriendin? Een vriendin. Nou, ik had haar via internet ontmoet, uh, maar we kregen ruzie, van ze wilde se een relatie met mij en ik niet. Ja, dit is, dit, sorry Dick, dit, dit, dit sorry, Dick is, nou, ik, dit, we verstaan je gewoon niet. Dus dat moet echt, je moet Even of een ander plekje opzoeken en opnieuw bellen. Even kijken. Want um, wij kunnen je zo niet verstaan. Dus ja, ik, hoop, ik, ik, vind, ik wil wel graag je verhaal horen, maar dat moet dan wel echt uh, verstaanbaar zijn. Nee, ik zou niet weten wat ik heb, want hoe ik bel mobiel dus. Uh. Ja, nee, ja, maar dit is, gewoon, dit is gewoon te erg voor onze luisteraars. Gaat okay. Het is heel jammer, want ik, volgens mij is je verhaal heel mooi. Oké, okay, prima. Ja, goeienacht. Jij ook. Dag. Het is echt alsof het stormt daar in die auto, ergens op de Nederlandse wegen. Nee, nou ja, dat, dat kan niet. Ja, ik, ja. dat zijn altijd die lastige beslissingen die je daar moet nemen. Wil of niet doen. Goed, u kunt in ieder geval nog steeds bellen, 0800-1121. Dat is het gratis telefoonnummer van Kazeloenen. Um, Frank, goedenacht. Goedenavond. Hallo. Hallo, ja, voor mij was het dus een uh, iedereen heeft wel iets uh, of militair of iets, maar voor mij was uh, vorig jaar een uh, belangrijk iets. Ja. Wat, wat uh, normaal echt totaal niet bij mij past. Oh. Uh, ik ben uh, van nature uh, geen wandelaar. Ik ben, uh, ik uh, het liefste fiets ik zo snel mogelijk ga ik op het laatste moment weg om uh, <laughs> dan uh, als uh, Gonzales door de wegen te scheuren. <laughs> ja. Alleen ja. Uh, mijn uh, oma, mijn opa, iedereen in mijn uh, familie loopt de wandelvierdaars van Nijmegen. Ja. Dus jij moest ook een keer? Ja, ja zo dacht ik dus ook. Uh, ja. Mijn moeder had altijd een leuke spreuk. Uh, de, bij sommige, bijvoorbeeld katholieke katholieke, uh, bedoel de moslimgeloven, moet je zoveel rond uh, iets wandelen. Bij ja. uh, Nijmegen hoort bijvoorbeeld, want ik ben zelf geboren in Nijmegen... Bijvoorbeeld, uh, dat is een ongeschreven wet. Elke Nijmegen zal ooit een keer naar uh, Nijmeese wandelen via de lopen. Ja, Ja, vind ik ook. Ja, je moet als moslim moet je ook naar Mekka. Om, ja, bijvoorbeeld, uh, lopen. Dat is een, Nederland een uh, hmm. ongeschreven regel. Ja, precies. Maar uh, als je mij kent, uh, als het aan de overkant uh, 200 meter vandaan is... pak ik nog altijd de fiets, anders is het voor mij een stuk sneller. Oké. Okay. Ja. Maar heb je, uh, heb, je het, heb je het nou gedaan of niet? Ik heb hem gedaan. Echt waar? Uh, ja, vorig jaar uh, was mijn eerste keer. Ik had, uh, was ook te lui om te trainen. <lacht> ja, zo lui ben ik dus mooi. En ik, en, ik, en ik zit dan op opleiding voor leraar, dus dat is. Uh, ja, wat is dat? Dat klopt helemaal niet, maar uh, oké. Okay. Ja, je zou zeggen, je zou toch het goede voorbeeld moeten geven? Ja, maar uh, de kinderen zijn gehecht aan mij, maar dat is een heel ander verhaal. Nee, nee, dat snap ik wel. Maar Dat is uh, leuk. Dus dat neemt me ik heb het vier dagen lang volgehouden, geen enkele geen pijn. De eerste dag was ik uh, binnen voordat ik uh, binnen kon zijn. En uh, verder, ja, het was een makkelijke tocht met heel veel mensen langs de kant. Dus je hebt het helemaal niet afgezien? Je hebt het helemaal ja, niet... Nee, zo erg dat ik hem dus, uh, over een paar, over honderd dagen weer gaan wandelen. Ja, jongen, jongen, wat, hoe, kan krieb... dat nou? hoe kan dat nou? Ik heb, ik heb de vier dagen kriebels te pakken. Diekte. Maar vond je het wel uiteindelijk dan wel. Gebeurt er dan wel iets bijzonders? Ook heb je dan geen ja, pijn gehad? Er twee jaar omheen. Ja. Er staan een uh, paar honderdduizend mensen langs de kant. Voordat je al start, staan de dronken studenten al midden op de weg te zwaaien. En, uh, hmm. en dat om drie uur s'nachts. Ja. Ja, dus dat is wel uh, het sfeermoment van het begin. Maar eigenlijk ben jij een grens. Heb jij een grens overschreden zonder ook maar één moment het gevoel te <laughs> gehad hebben dat je die grens bent overgegaan. Dat is wel heel bizar. Ja. Toch? Ja, eigenlijk wel. Het, uh, ik heb er geen moeite mee gehad, maar het, ik heb wel met succesvol uitgelopen. Ja. Dus uh, en wandelen, nou, als het moet, dan moet het. Maar uh, anders uh, hmm. bekijken toch. Ja, dat blijft zo. Hey, en waarom zijn die kinderen uh, zo leuk op jou? Of uh, zo, zo dol nou, op jou? Nou, uh, ik krijg als commentaar dat ik een grote knuffelbeer ben, maar nee. uh, ja. dat is dus, uh, waarvan ik denk, oei, daar moet ik een beetje aan werken. Ja, dat ja. moet je dan ook maar doen. Um, misschien. Ja. Um, en ha -ha, je houdt wel van lesgeven? Ja, eigenlijk wel. want ik zit nu in stage in uh, op een basisschoolgroep 1-2. Dus dan zijn uh, heel aardige kindjes. Ja. En ja, volgende week ben ik nou klaar met mijn stage. En ik weet zeker dat de hele klas niet wil dat ik wegga. Nee. Ja, ze zijn leuk hè, die kleine kinderen. Ja, dat is de reden waarom ik ermee mee wil gaan werken. Ja, dacht ik. Hé, hey, euh, nou fijn dat je, de, de, dat je daar wel net hebt. En dat, dat kan dus gewoon. Dat je gewoon o, ja. totaal onvoorbereid gewoon maar de vierdaags gaat lopen. En dat je dan niks het de is. Ja, dat dus, uh, ik, zal ik maar zeggen. Ja, precies. Succes in ieder geval. Bedankt. En bedankt Frank. Graag gedaan. Dag. Dag. Uh, Bernadette, goeienacht. Goeienacht. Ja, hallo. Daar, ja, daar ben je ben dan. Je nog. Ja, ja, ja, ja. Heb je, heb je lang moeten wachten? Uh, ja, ik heb een tijdje meegeluisterd, mee kunnen luisteren. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Jij bent niet een wandelaar, maar een fietser, begrijp ik? Ja, ik ben een, uh, een verslaafde fietser. Ja. Een behoorlijke verslaafd uh, om uh, wanneer ik kan. Mijn boeltje te pakken en uh, naar allerlei uh, onbekende uh, oren te gaan en, uh, en te gaan fietsen en, met, uh, met meer handen. Ga je ver weg? Uh, nou, ik ben net weer, ja, Azië. Azië is wel een van mijn uh, uh, meest favoriete gebieden. Ik ben helemaal gek van Azië. Ja. Dus ik heb nogal in vele, uh, uh, de meeste landen van Azië, inmiddels uh, wel gefietst. Gefietst, ja, ik kom ja. Sorry? Ja, je, je, dan ga je fietsen door Azië. En, en uh, heb je net een tocht gemaakt bijvoorbeeld? Ja, ik kom hier. Net een uh, paar dagen terug ben ik uh, weer teruggekomen. Dan ben ik 4,5 maand weg geweest. En, uh, onder andere in Bangladesh en in Noordoost-India. En uh, ja, ik hou heel veel met uh, voor de natuur. Ja. En uh, deze reis is ook weer een waanzinnig mooie reis geweest... die, die ook heel erg is bepaald door ook de natuur. En, en uh, ook wel weer grensoverschrijdend dat ik daar ben bezig uh, geweest. Uh, ik had geen idee uh, wat er allemaal voor me lag. Nee. En wat er zou gebeuren... En, hoe de wegen waren, waar ik kon overnachten. Ik had echt geen flauw idee. Want... Dat, dat bereid je dan niet voor. Je, je, je boekt een ticket met je fiets en dan stap je nou, uit een de beetje, bank. Ja, een, een, beetje, een beetje, wel. En ik ben eerder in India geweest, dus het was ook niet echt een hele grote verrassing, behalve dat het onderweg, uh, dat ik in Bangladesh, want ik was eerst nog in Bangladesh, dat was wel voor het eerst. En daar is heel weinig over bekend, dus dan weet je het niet zo goed. Maar nee. ik eigenlijk onderweg. Uh, um, uh, uh, aan de weet kwam dat een aantal staten in Noordoost-India die altijd zijn afgesloten voor solo reizigers en uh, heel veel beperkingen kent ineens per 1 januari uh, opengingen. Ah. En uh, in feite ben ik toen in plaats van links om, ben ik een soort van rechts omgegaan. <laughs> en daar had ik me niet zo goed uh, op voorbereid, maar uh, ja, als je daar gaat fietsen dan, dan, uh, ja, dan kom je op een gebied waar heel weinig over bekend is sowieso. Wat bijzonder, en, en waarom moet je waarom moet het op de fiets trouwens? Waarom doe je dat? De fiets is, ja, het is echt de mooiste manier van reizen. Vind ik, ik vind het de mooiste manier van reizen, omdat je en een, toch wel een afstand maakt, maar tegelijkertijd ook heel langzaam reist. En de gelegenheid hebt om um, je eigen tempo te bepalen, de vrijheid die je hebt op de fiets. Ja, ik ben niet afhankelijk van openbaar vervoer of, of wat dan ook. Ik kan elk moment afstappen. En ik ben ook heel dicht bij de mensen. Ja. En uh, zeker deze reizen heeft dat, uh, behalve de natuur waar ik over in terecht ben gekomen, en, en vreselijk slechte wegen en, en vreselijk steile wegen ineens. Dus ook fysiek was het, uh, was het een behoorlijke uitdaging en hier heel wat grenzen overschreden. Maar ook um, heel dicht bij de mensen heb ik gestaan. Ja. Deze reis heeft heel erg, is heel erg bepalend geweest, ook door de. Contacten die ik met de mensen heb gemaakt. die nog nooit eerder een fietser hadden gezien. die nog nooit eerder een buitenlander of een buitenlandse vrouw. echt een levende lijve hadden gezien. Dat, dat, ja, dat is, dat is waanzinnig. En ik hoorde. Uh, dat ook van. als je met mensen bent en je kent elkaar totaal niet. maar je luistert naar elkaar en je praat. je praat echt met elkaar. Bespreek je dan de taal ook bijvoorbeeld? Uh, nee, dat is, dat, dat, uh, nee, dat ging in het Engels. Nou ja. Noordoost-India is totaal eigenlijk totaal anders dan de rest van India. Hmm. En daar zijn honderden tribels en honderden verschillende talen. Ja, dat bedoel ik. Hoe voer, Elk... hoe voer je dan een gesprek als je daar zit? Hè? Dat, daar gaan we het ook over. Als je zo'n zo grens over gaat, hoe kom je dan werkelijk in dat. Probeer je dan die dialoog te voeren? Hoe doe je dat nou? Dat, dat, is, dat, is, dat is echt alleen als, uh, als de anderen ook Engels spreken. Een aantal staten ja. die voeren het Engels als voertaal. Okay. Maar bijvoorbeeld in... in ja, je hebt verschillende soorten talen. Als het, ik bedoel, echt een gesprek, dat, dan moet je echt een taal voor hebben. Zoals in het Engels, wat ik dan machtig ben. Maar uh, als ik dan even, even kijk naar Bangladesh... Uh, waar, ...waar heel weinig toerisme is... ...waar altijd een fiets uh, ja. uh, komt... ...waar mensen vreselijk nieuwsgierig zijn... ...als een buitenlander uh, aankomt. Dus, um, wanneer ik ook stop... ...of dat is om de weg te vragen... ...met handen en voeten... ...dan komt daar een gigantische menigte... Van, van, ...van 40 of 80 of 100 mensen om me heen staan... ...die allemaal heel erg nieuwsgierig zijn... Maar, allemaal op de een of andere manier... met mij willen communiceren. Ja. En uh, dan, dan is het altijd de vaste vraag van... Uh, waar kom je vandaan? en Wat is je naam? En, en dat soort dingen. En dan proberen ze toch iemand te zoeken... die een paar woorden Engels kent. Maar toch op de een of andere manier... communiceer je wel met elkaar. En zij in gebaren of in een ja, ja. uh, glimlach. En het is, het, is, het, is, het is er even wennen... als er we zo'n gigantische menigte heel dicht op je staat. Maar dat, is, dat, is, dat, dat, dat zijn achter elkaar hele bijzondere ervaringen geweest. Je, heb je je wel eens bedreigd gevoeld op de, deze laatste reis... van vier en een half maand door Bangladesh en noord korea Nee, absoluut niet. Nooit? Nee, nee absoluut niet. Wel eens uh, ongemakkelijk, moet ik toegeven... Moet ik toegeven. Ja. Um, dat ik inderdaad uh, dan een, een, uh, een glaasje thee ging drinken in een café en daar 40 mensen meestroomden uh, dat, dat nou café een eethuisje uh, 40 mensen meestromen uit nieuwsgierigheid en toch wel heel erg dicht op je staan ja dus dat, uf, even, nou, soms is het ook wel eens ongemakkelijk dat is wel of een, een kopje thee drinken met ja. 40 mensen samen niet al ja, dat is het is waanzinnig. Ja. op het moment dat ik dat ik op wil stappen, dan gaan ze ook allemaal uiteen. En dan helpen ze ook om de wedstrijd Ach. te maken. En dan staan ze breed over de weg. Om allemaal weer na te zwaaien en uit te zwaaien. Je wordt als een soort prins prinses wordt je dan ontvangen eigenlijk. Ja, ja, absoluut. Dat is, dat is, dat is echt waar. Dat is dat is ongeheerde, ongeheerde, Hier is fietsen is zo normaal. Ja. En ik ben daar, uh, tot twee keer toe is er inderdaad voor de televisie is er een, zijn er opnames gemaakt. Ook voor de lokale televisie daar in een van die staten. En dan word je herkend. Ja. En dat, dat is dan, dan, ik kon ook niet vermoeden binnenlopen om wat uh, dat is goed, een soort van pannenkoekjes wat ze er eten in te slaan voor, voor de dag, zodat ik een lunch heb en onderweg kan eten en zo. Dat, je dan, dat ze zo blij zijn dat je komt, dat je er bent. En er wordt een, een, een zak vol met pannenkoekjes gestopt. En nee, natuurlijk niet betalen. Ze vinden het geweldig. En het, dat is ook een, een wederzijdsheid wat me ontzettend veel ja. energie heeft gegeven. Op het moment dat het ook wel eens heel erg moeilijk was onderweg. Omdat de weg zo slecht was. Of er ja. gewoon geen weg is. Of zo stijl is. En dan ja een keer hier kwam ik in mensen die me uitnodigde om bij thuis te overnachten als ik ergens was gestrand. Ik heb op schooltjes geslapen, op bankjes, in, in, in uh, kloosters heb ik geslapen. De gekste plekje heb ik op een goed hm. moment geslapen. En heb je wel eens er helemaal doorheen gezeten, fysiek en mentaal, dat je echt voorbij je eigen reserves was gekomen? Um, nou, ik, ik, ik, uh, Ja, ik heb er wel eens flink doorheen gezeten. En wat gebeurt er dan met moest je? Wat moest ik nou weer zo nodig? Ja. Jezelf moest ik weer zo nodig? Kan ik niet gewoon thuis blijven? Dat <lacht> zie je zelf vervloekt, ja. Ja, precies. Boek lezen, televisie ja. kijken, ja. zo weet je. Ja. Kraan openzetten, ja. water drinken, ja. Hey, en, en wat gebeurt er dan op zo'n moment met jou? Wat, wat, hoe, hoe lossen die momenten zich op? Nou ja, je hebt, je hebt niet zoveel keuze. Want dat zijn natuurlijk momenten dat je ver af van de bewoonde wereld zit. En uh, tegelijkertijd wat, wat er overal krijgt, voor mij steeds is van. Ja, maar jemig, wat is dit waanzinnig? Hm. ik zit in een afgelegen gebied. Echt afgelegen. Ja. Er komen misschien drie, vier auto's hooguit per dag komen er langs. Nou ja, auto's. Maar dan ineens dan kom je langs een paar rugjes. En, en mensen spreken mijn taal niet. Ik spreek de hunnen niet. En dan heb je een uitzicht over die bergen of heuvels. Dat is, ja, dat is zo mooi. Die mensen nodigen je uit. Je gaat even gaat zitten voor thee. En je krijgt er nog koekjes bij. Ja, het zijn, zijn bij jou dus vaak nog. de andere mensen en je geest. Je eigen geestkracht die je er doorheen het helpt. Is mijn he? eigen, ja, het is wel degelijk mijn eigen geestkracht. Van het, het, het, je kan zeggen van je begroting is het zware kappen mee. Ja. Maar ja, het, is, het, het, het was ook af en toe vreselijk zwaar dat, het, dat mijn enkels kapot gingen. Mijn schoenen hebben het net overleefd. Oh ja. Want die gingen ook razendsnel kapot. Want op goed moment, ze, ze, zijn, ze waren zo. Dus ze zijn heel wel... Uh, geel van het stof en mijn enkels zijn moe. Maar tegelijkertijd is het ook weer... ja, waanzinnig om daar te zijn. En om dat te ervaren, de stilte van de natuur. Ben je nou... En tot slot, ook al... tot slot uh, Bernadette, ben je nou ongelukkig... dat je weer in Nederland bent? Ja. Maar, nou ja. Wanneer is je uh, volgende reis? <laughs> ik oh. moet weer een tijdje werken... voordat ik wat bij elkaar gespaard heb. Ho ho ho hoe, hoe lang moet jij werken voordat je weer op de fiets kan stappen? Ja, ik denk dat ik nu toch wel anderhalf jaar... Als ik werk weer vind, want ik, uh, ja. uh, ik moet even werk weer... Anderhalf doen. jaar? Misschien toch wel weer anderhalf uh, jaar, want ik moet een voetoperatie doen. Dus ik zit even, okay. even vast. Ja. Maar zodra ik kan, dan, uh, ja, dan ga ik ook even... Dan ga ik dan even weg. weer kind, En, en ja. nog wel één leuke ja. over... over uh, van, wat doe je? Ik had één tocht, dat was een van de laatste ritten heb ik toch nog bijna 103, 143 kilometer gefietst. Ik, ik heb veel respect vier, voor je. Ik ben 54. Ja, ik heb erg veel respect voor je. En ik wens je een goed verblijf hier in Nederland. En uh, ik wens je nu alvast een goede reis. En ik hoop dat het lukt allemaal. Dank je wel. Ja, gaat, zeker lukken. Ja, gaat geweldig. zeker lukken. Heel goed. Dank, dank je wel. En Dag. een goede nacht. Ja, dank je. Dag. Dag. Dat, dat is echt iemand die grenzen overschrijdt, hoor. Ongelooflijk. Ron, goedenacht. Ja, hallo. Ja. Er is geloof ik niet zoveel tijd meer. Uh, nou, ik wel, zes, zes, uh, zes minuten? vind ik wel. Oh, toch wel. Acht ja. minuten. In mijn klok loopt voor. Ja. Nee, het ga, uh, ik heb het volgende verhaal. Ik ben, in, uh, ik ben half Nederlands, half Engels. Ja. Maar opgegroeid met een Iraanse stiefvader. En in mijn jeugd gingen we veel naar Iran. En ja. in Nederland. En dat was nog in de tijd van de Sjaar. Ik ben nu 45. Ja. En nadat Khomeini aan de macht kwam dacht ik, ja, nu moet ik eigenlijk dat hele Iran-verhaal afsluiten. Ja. Maar toen ben ik toch na 25 jaar, twee jaar geleden, ben ik opnieuw naar Iran gegaan. Zo. Ja, en dat was eigenlijk een geweldige ervaring. Hoe, hoe ben je gegaan? Je hebt gereisd door het land? Ja, ik heb gereisd. Ik heb gewoon een visum aangevraagd via een bureau. En ja, heel simpel, gewoon het vliegtuig uh, op Schiphol naar Teheran en vandaar mijn eigen weg volgen. Zo, en het kon ook, dat bleek te kunnen. Dat kan, dat kan absoluut. En, en wat zo... Ja, wat ik, ja, er zijn zoveel dingen over te zeggen... Ja. maar één ding wat zo bizar is... is dat ja door de media eigenlijk... dat we alleen maar hele enge ding, dingen horen... allemaal over Iran... en ja. dat allemaal op politiek niveau... maar dat de... Het, het, het, het, het zijn daar, het, met, met het onderweg zijn, het reizen, het contact maken met mensen... een totaal ander beeld geeft dan wat wij krijgen van Iran. Wat voor beeld krijg jij, heb jij nu dan van Iran? Um... Dan. Nou, dat, dat, wat, wat ik daar heel veel zie zelfs, of heb gehoord van verschillende mensen... Ik spreek wat Farsi, dus ik, en, en ik vind het altijd een uitdaging om met alle lagen van de bevolking te spreken. Niet per se met de elite. Ja. Dat mensen zelfs de rug naar de islam toekeren door die onderdrukking. Dat ze dat zo zat zijn, dat ze... En dat heb ik bijvoorbeeld nooit in, in Nederland gehoord bij migrantengroepen van Marokkaans of Turkse afkomst. En daar hoor ik dat zoveel. Mm. En wat denken de mensen in Nederland? Oh, islamitisch land, eng en gevaarlijk. Mm. En dat is zo. De mensen worden vreselijk onderdrukt. En dat is wel, ja, iets waar je, ja, toch, wat, wat, wat je raakt. Je ziet uh, hoe ze beperkt worden. Maar hoe creatief ze zijn. Hoe mm. ze in hun eigen leven toch huis. Ja, vergelijkbaar uh, ja, uh, uh, keuzes maken of wensen hebben. Als heel universeel, wat, wat we overal hebben. Hm. En dat die beperking daar uh, vooral op straat afspeelt. Dat is, ja, dat zijn, is een uh, je moet je aan regels houden. Maar dat uh, de hele vriendelijke mensen... heel erg open naar, naar, naar, naar mensen uit het westen. In ieder geval naar mij toe. En... Uh, en eigenlijk zich ook heel vaak verontschuldigen voor hun overheid. Dat ze zich schamen, dat, dat ze zich realiseren en bewust zijn wat de, de, de, de, de overheid voor beeld geeft naar de wereld toe. Ja, dat... Sommigen moeten er zelfs om lachen. Maar tegelijkertijd ook, je ziet de enorme drugsproblematiek in Teheran. Er zijn bijna 3 miljoen harddrugs Echt 3 miljoen? Dat kan niet. Ja, echt. 3 miljoen? 3 nee. miljoen harddrugsverslaafden, dat kan, Hard drugs. Dat, dat, dat dat kan niet. Dat komt allemaal uit Afghanistan. Uit Afghanistan komt uh, de heroïne. Dat ja. komt allemaal Iran binnen. Nou, het is, Je ziet ook echt op straat, en dat is ook zoiets, dat, dat horen we nooit in de media, ik nee. hoor nooit Iraanse prominenten in Nederland daarover spreken. Um, je, je ziet het, je ziet op straat, je ziet ja, echt, echt drugsverslaafden, ja. met vermagere gezichten in de war, uh, drugsdealen... En op een gegeven moment dacht ik, ja, hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat dat, dat, dat geaccepteerd wordt ja. door, door die overheid? Nou ja, dan hebben allerlei mensen daar theorieën over. En een deel van, van, van de mensen zegt dan tegen mij... van nou, het is ook een voordeel voor deze overheid... om die mensen maar aan die drugs te laten. Ja. Want uh, hoe, hoe, uh, zolang ze maar in hun, in hun roes zitten... is er ook minder kans in opstand, bijvoorbeeld. Ja, dat, dat, Omdat... dat, dat definitieve nee dat dan een keer ergens... Uh... ...op moet borrelen in hun harten, ja. Maar ja, want niet, ja. ja. Maar dat is dat is, dat, daar kijk ik wel van op, uh, moet ik zeggen, dat het zo wijdverbreid is. Heb jij, ja. heb jij, ben jij veranderd door die reis van, hoe lang ben je geweest in Iran? Ik ben uh, eervleden jaar dan na 25 jaar geweest, ja. toen ben ik twee maanden geweest. Ja. En vorig jaar ben ik drie maanden zo. geweest. En eh, Veranderen die bezoeken jou als je zo in, in die cultuur duikt en zo in, in dialoog raakt, om het zo te zeggen? Uh, nou ja, vooral het besef op het moment dat ik weer in Nederland kom, wat, hoe, uh, wat, wat vrijheid werkelijk betekent. Vrijheid <laughs> van zijn, van meningsuiting, uh, van keuzes maken, wat, wat een luxe dat is. En, en ook... Ja, simpele dingen naar een supermarkt gaan. en dan kunnen kiezen uit zoveel producten. En niet dat dat daar zo, zo, zo, zo vreselijk beperkt is. maar het is niet op grote schaal. En ja, wat. wat en, en ja, zoveel. onze ik-cultuur. Uh, en daar is het een wijkcultuur, men men zorgt toch meer voor elkaar. Hmm heeft meer aandacht voor elkaar. Maar het zou het niet vreselijk mooi zijn als Oost en West op die manier echt met elkaar in, in gesprek zouden kunnen raken? Hè? Dan zouden we toch wederzijds vreselijk veel van elkaar kunnen leren, vind je niet? Ja, en wat ik zo jammer vind is wat Want ik, ik ben ook. Ik heb in Egypte. Les gegeven. Ik ben in Saudi-Arabië geweest. Ik, heb, ik ben na Iran met de trein via uh, uh, Teheran, Tabriz. Uh, uh, nu moet je het wel even heel kort nu nog kunnen zeggen in twee zinnen, als je dat lukt. Nou, ik Ron. zou het uh, geweldig vinden als de media ook eens aandacht besteedt aan het, uh, de, het universele uh, gevoel wat er nu speelt in het Midden-Oosten. Het gaat nu niet om islam en christenen. Het gaat om wat wij allemaal willen. Vrijheid. Wij willen allemaal vrijheid. Heel goed, Ron. Dank je wel. Dat is een ja, hele mooie laatste woorden. En ik wens je nog een goede nacht. Fijn dat je belde. Dankjewel. Ja, dag. dag. Zometeen Astrid de Jong, nachtzuster. Kunt u nog blijven bellen en in gesprek raken. En morgen heeft Helco Spant, gast Arend Donker. Hij is akoestisch adviseur. En de, de Week van het Oor is begonnen met als thema Neem je gehoor serieus. Want er zijn natuurlijk allerlei geluiden overal op bedrijven in de stad die dat gehoor bedreigen. Help.